Nee, nee, het bleek geen grapje. Hij bedoelde inderdaad een echt circus, Compleet met tent, arena, woonwagens, roofdierenstank en hoempa muziek. Mag ik wat mij eens Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hier links, weer, alsjeblieft. Nou, nou. <lacht> Losje, <het> eerste rij. <lacht> je hebt ook diep in je beurs getast, Richie. Miskoes, die kaartjes kosten maar geen penny. Aha, we zijn hier dus niet voor ons plezier. Jij wel. Ik bijna. Ik heb ze een cadeau gekregen van een cliënt. Ik wil bespreken spreken in de pauze. En wie mag dat dan wel wezen? Iemand die me telefonisch heeft uitgenodigd. Hij treedt op in het programma. Als wat? Geen flauw Merken we wel. Als een werkelijke naam is... Wacht even, ik heb het op geschreven. Oh ja, daar heb ik het over. Schreiner. William Schreiner. Hoog, de publiek. Ik heb de heer u al in naam de directie van dit circus. Hartelijk welkom. Er staat u een werkelijk sensation in programma te wachten en wij beginnen ook met een wereldnummer van allereerst door. Siora Mombelli en haar Arabier, 24 Arabische vogelthengten, U gepresenteerd in volmaakt, vrije en resuur, door niemand minder dan Siora Mombelli.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 De grote sensatie. Don Alvarez Quinto. De man met de 24 karat gouden oh, rol. Oh, oh. Bekend van de televisie en het witte doet. Ongelooflijk overtrekbaar. Zwerend knapste kunstschutter en zijn nog veel knappere assistenten, Siora Corrina.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 Heb jij dat gezien? Dat is paf, poef, Ja? Nee, dat heb ik niet gezien. Oh, je bent dood. Ja, moeftie. Let op. Wij gaan nu Tja, ta, ta, ta. Hoei, ta, ta. Ja, ik ben tja, Echte Wie dat past, Nee, mocht jij bent moe. Ja, Ja, op mij. Zo, Marilla, weg daar. Je hoeft niet te directeren naar domme clowns te kijken. Het leidt me een beetje af. Is goed voor mijn zenuwen. Was hm. jij bang tijdens ons nummer? Niet banger dan anders. Dat was anders niet aan je te merken. Ach, aan jou anders wel. Wat had je toch? Het leek wel of je verstrooid was of of dat je iets dwars zat. Ach, de directeur had me weer in de steek gelaten. Van duivel naar gaan toe. Ik ben de oude niet meer, Corinna. Ik begin onzeker te worden. Geloof dat ik heb in de kruip nog me meer onthouden. Oh, jij mag toch niet weglopen laat ik op jou stuur? Oh, nee, moest u, waarom niet? Omdat ik jou daar niet kan ruiken. Oei, Staalmeister, staalmeister. The don't will to let you go, Triney. Have you ever seen anyone here? For out! Freddy! Jokey! Diddy! Alex! come where you het duurt wel een beetje lang dat clowns vind je niet? Dat is direct afgelopen. Ik durf te wedden dat ze elkaar allemaal zogenaamd doodschieten. Dat is dan het slot. <lacht> Zie je wel? Nou, nou dat bleek echt iets voor jou te zijn, hè? Voor de circus. Kijk. En nou komen we de stel, jongens, om de lijken weg te dragen. Eindelijk. Alfredo Alfredini met zijn rekenende olifant. Hé, hey, wat zou daar aan de hand zijn? Waar? Kijk, daar bij de ingang, daar, daar is iets gebeurd. Ja, eigenaardig. Daar heb je de directeur al. Dames en heren, verheer, publiek. Door een kleine technische storing ziet de directie zich genoodzaakt om dan een kleine programmawijziging aan te kondigen. Om ons hooggeëerde publiek in de gelegenheid te stellen, dan reeds kennis te maken. Met onze wereldronde collectie roofdieren lassen wij dan een speciale pauze in... waarin u onze stellen kunt bezichtigen. Ga mee, ook, Dat wil ik wel eens zien. Het toegangsprijsbedrag zegt feestje in de persoon. Kinderen en militairen half geld. Neemt u me niet kwalijk, heren. Maar uh, hier mag u niet langs. Wat is er dan aan de hand? Niks, meneer. De toegang tot de stal is aan de, aan de overkant, daar. Uh, pardon, mag ik er even langs? Ik ben medicus. Oh ja, dokter, komt u maar. Ga mee, Cox. Pardon, mag ik er even door? Waar is de patiënt? Hier, dokter, deze kant op. Lievewel. Wat is er gebeurd? De staljongens hadden zoals gewoonlijk de clowns uit de piste gedragen. En opeens merkten wij dat er eentje van hem bleef liggen. Aha. Uh -huh. uh, wie is die man? Beppo, de clown.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 Sorry, Mr. Cox. Oh. Wie? Dus Morgens om <coughs> half negen, Mr. Cox. Wie kan dat nou alleen maar wezen? Hoe kan ik zo'n stomme vraag stellen? Ja. <coughs> morgen. Morgen, Richie. Nou, kom maar dan eens helemaal samen in. <coughs> ik kom gewoon geen stap verder, Cox. Die circuslui helpen elkaar door dik en dun. De politie heeft even min ook maar één bruikbare aanwijzing van ze weten los te krijgen. Mm -hmm. Heb je koffie?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 Die assistente van die kunstschutter. Ja, dat een charmante wezentje, mm -hmm. arm schepseltje. Je kunt je haast niet voorstellen dat zo'n engeltje in zo'n beroerde zaak verstrikt is geraakt en waarschijnlijk helemaal buiten de schuld. Wat ja, geen mens willen helpen. Hm? Iedereen heeft het te druk met ontbijten. Jij schrikt ook nergens voor terug, hè, Richie. Mag ik even van je telefoon gebruik maken? Hè? Ga je gang.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 Wij gaan opmaken, maken theater. Ah, theater, theater. Ja, echte theater. Echt theater. Wij spelen Willem Tell. Willem Tell? Oh. Wie zijn wie dat was. Willem nee, Tell? Of die, weet ik niet. Ah, oh, jij bent ook.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 Nou ja, u weet het, s'avonds werd mijn stoutste kinderdroom vervuld. Bravo, beste kerel, bravo dat je het prima houdt. Meent je dat? Ah, nou, ja, dat applaus maar. Zeg. Ja. Eh, nou, kom, we blijven de olie Kom, kom, kom, kom op zitten. Je laat je nog een beetje onhandig vallen, beste kerel. Als je wilt, doe ik je even voor hoe je dat moet doen. Graag, ja, ja, graag, ja. graag. Ik ben nooit te lui om te leren, dus, uh... nou, misters kennen we hier niet. Ik ben Mofti, de clown. Hé, hey, Beppo! Dat bedoelt ze jou mee, jonge wind. Ja, die naam zul je nog moeten wedden. Voortaan heet jij hier Beppo. Ach ja. Oh. Hallo. Uh, ik ben Corinna. We noemen elkaar hier allemaal bij de voornaam.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 zeg, had u met mijn voorganger ook zo'n hoop last? Met die uh, schrijnen? Och, had wel talent hoor. He? Als kunstschutter bedoel ik dan. Als clown was hij een volkomen mislukking natuurlijk. Hier, ja, neem een beetje cacao boter van me. Uh, Hoewel een man als Donald als, hij, als Quinto natuurlijk liever een schoonzoon met meer succes had gehad. Schoonzoon? Ja. Wist je ze niet? Nee. Corina, die assistente van Quinto, is zijn dochter. Nee. Eerlijk? Ja. En uh, was die met schrijnen geloofd? Zo goed als... ah zonzin. Hij liep er wel overal na met een paar verliefde ogen, maar... Uh, het is schijn van kans. Oh, nee? Waarom niet? Nou, uh, wie bij Corinne niet zult bereiken... Er moet heel wat meer als een mars hebben dan die... en uh, die willen really Schreiner Net zoveel als de clown Freddy soms. Misschien. Wie weet. Huh. Daarbij zou de praktisch iedere ruzie. Ruzie? Waarom? Waarom, waarom? Nou, je weet hoe het gaat. Schreiner had bepaalde plannen, Corinne had andere plannen...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 die de spotvogel met de harp. Ah, mijn naam was een begrip. Ah, ik had een succes, jongen. Speelde in de beste theaters. Mijn naam lag op ieder slipte. Vond met zulke letters op de affiches. Ja, binnen. Is hier soms um, een zekere Mr. Cox? Ja, soms. En nu ook. Wat is er? Er is iemand voor u. Een juffrouw. Wil, eh... Uh...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 Ben je al een beetje gewend bij ons? Och, de omstandigheden in aanmerking genomen. Mag ik vragen, manicure jij je nagels altijd in de open lucht? Als het mooi weer is, waarom niet? vraag het alleen om te weten waar ik je het beste treffen kan. Mag ik eventjes bij je komen zitten? Met alle soorten van genoegen. Hé, wat is dat? Oh, wees maar niet bang hoor. Oh, je vader? Nee, dat was Freddy, je collega clown.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 Dat is veel lichter dan ik gedacht, hè? Zie je wel. Maar he? wat ik vragen wilde... Eh, wat, wat heeft die vuurwaterwinkel met uw leerling Schreiner te maken? Nou, Willy had een eigen aardige ambitie. Hij wilde de Quintas traditie voortzetten. Hij deed me zelfs in alle ernst het om later in mijn plaats ons nummer te gaan doen. En dat wilde u niet? Ja, nou. Maar hij wilde mijn dochter als assistent te houden. En daar voelde ik niks voor. Nou, zo. Richt nog maar eens. Nee, nee. Hm. Niet zo krampachtig, alsjeblieft.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 Mijn pistool zou ik toch wel graag van je terug willen hebben. Oh, dit is me niet kwalijk. Maar van massief goud is hij toch niet, hè? Hey, dat zou moeilijk gaan. Toch een schoonheid. Van een klein kaliber, hè? Ja, speciaal voor mij gemaakt. Kaliber 6,35. Zo, heeft de mooie Corina haar vader weer een vol leerling verschaft.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 Ja, tralala. La. Toespelingen, vage verdachtmakingen, tralala, la, dat was alles wat ik van die circusmensen los wist te krijgen. Nee, het was heel weinig. En als Corina er niet was geweest, had ik vast en zeker die dag allemaal koffers gepakt en de benen genomen. Maar Moefti had mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. En verder hier nog aan toe, nou wilde ik het weten ook. De minaf verliep rustig. Dus s avonds maakte ik weer mijn sprongen in de piste. En daarna hadden we ons gebruikelijke rendezvous achter de roofdierkooien. De geweldige gouden koolst van Quinto zijn dus in werkelijkheid alleen maar kaliber 6,35. Ja. Hetzelfde kaliber als van het moordwapen. Ja, wat, wat is het toch, Ik weet niet, hè.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 Nou, veel succes dan, maar verder, koks. Cheo, Ritchie. Peppel. Wat? Corina. Heb jij daar al die tijd gestaan? Ja. Dan heb je dus ook alles gehoord. Ja. En ik zou je vertellen wat je zo graag weten wilt. Willy Schreiner...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 de 24 karat gouden revolver, bekend van televisie en het witte noot, ongelooflijk onhoordreffbaar, knapste kunstschutter en zijn nog veel knap voor Signorina Corina. ze Moeftie, daar het al wat is het?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 Wat kan eens hemelsnaam met mijn leven nog bekend worden, wat niet al lang in de wereldpers gestaan heeft? Goedenavond, Leppo. Oh, Freddy. Nou, was gisteravond gezellig? Jaloers. Wat bedoel je? Jij hoeft echt niet zo ontschuldig te doen Beppo. Beppo. Misschien kun je onze vriend Moeftie veel wijsmaken. Die gelooft het dan dat jij de negende symfonie gecomponeerd hebt. En mij gaat het echt niet op. Ik zou niet weten wat ik jou zou moeten wijsmaken, Ferdin. Ik geef jou één goede raad. Het is een vriendschappelijke raad. Maak hier geen rotzooi. Mensen, als jij kan dat heel lelijk opbreken. Denk als je voorganger. Is dat een dreigement? In tegendeel, alleen maar waarschuwing. Schrijner is dat ook al afgetild. Wil jij iets bereiken, dan moet je het heel ander hout gesneden zijn. Schiet jullie op, die zijn direct aan de beurt. Huh? Ja, dat is goed.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 Stahlmeister, Stahlmeister, de boog wil zich niet laten doodschrijd, dan kan ik niemand meer op van Ja hoor, moet ik. Vooruit, Freddy, Jockey, Didi, Alex, komen jullie eens hier. Wat is er? Hij heeft een bijvoorbeeld gepikt. Hij staat op de hand van de piste. Wie? Lig ik hier al? Dek dekje? Au! Nou, binnenkoek! Pas in de een hij Heeft niet geraakt, twee? Maar over wie heb je het toch? Onder de directeur Stomme. En kijk, hij gaat er vandoor. Door de nooduitgang. Ze hand vloekt. Bravo, Quinto. Ik heb hem dat pistool van toe uit de hand geschoten. Een klein kuntje. Kom we moeten er ook vandaan. Ga dan mee hier, langs. We kunnen op de pas of steen. nog aan toe doet nog niet zo onvoorzichtig, Beppo. Met die kerel reken ik zelf af, hij moet toch op het terrein zijn. Denk aan, hij is bewapend, jij niet. Ja, ja. Halt. Staan blijven. Wat? U, Mr. Quinto? Kap onder de wagen. Wekking. Wat zoek je hier? Ik zoek de directeur. Wij ook. Je vriend Ritsitsen en ik. Waar is Ritchie? Daar ginds. Geef u over, directeur. Het spel is uit. Gooi dat pistool weg en kom naar buiten. Ik waarschuw u ernstig toe. Als je niet onmiddellijk overgeeft, schiet ik raak. Waar is hij dan, de directeur? Hij is zich gebarricadeerd in zijn wagen. Hij weigert eruit te komen. Wist u eigenlijk dat hij Schreiner vermoord had? Ik vermoed het, maar ik was er niet zeker van. Hij verschafte u die morfine, hè? Ja. Al zes jaar lang. Oh, het was een ondraaglijke kwelling. De ene dag kreeg ik het doosjes, en de volgende dag dreigde hij me aan te zullen geven. Kom tevoorschijn, Ernesto! Het spel is uit! Ernesto! Wat draait. Hij zal toch niet vlug? Gaat u mee, dan zullen we gaan kijken. Blijf daar! Op mij zal hij niet schieten. Ernesto! Ernesto! Hesto. Nou, hè? Afgelopen. U kunt rustig binnenkomen. Hij is dood. Hij heeft zichzelf terechtgesteld. Helemaal duidelijk is het me nog steeds niet. Waarom heeft hij een zeeweld naam Schreiner vermoord? Om een lachhartige reden dan jij denkt, Richie.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 Wanneer hij zijn geld terug wil hebben, gaat de hele zaak hier op de vest. Ah, nou begrijp ik het. Willy Schreiner wilde een eind aan dat Duvelse spelletje maken... en daarom nam hij mij in de arm. Terwijl Corinna je honorarium voor haar ja, rekening nam. Ah, daar komen mijn collega's van de politie. Hey, Paul. Lucco, je moet me assisteren. Ik moet mijn grote nummer gaan brengen. Om de een of andere reden kan het c nummer van de directeur niet doorgaan. Daar moeten wij voor in de plaats werken. Kom, vlug, opschieten. Ga mee. Ga mee.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 Verder werkten mee Dorje Rugani, Jan van Ees, Rob Geraert, Els Buitendijk, Willy Ruis, Hans Karstenbarch, Paul Deen, Hans Vierman, Harry Bronk en Rien van Loppen. Technische realisatie: Sien Vonk en Leon Dubois. De regie had: Dick van Putten.